Het is twee uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Bij de Groningse plaats Garsthuis is een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. Het KNMI registreerde de beving afgelopen avond rond half twaalf op een diepte van drie kilometer. Bij de meldkamer van de hulpdiensten zijn geen meldingen van incidenten binnengekomen. De veiligheidsregio Groningen kreeg wel veel berichten van verontruste inwoners... Op sociale media zeggen mensen dat ze een schok hebben gevoeld. Die meldingen komen uit onder meer Loppersum, Bedum en Uithuizer Meden. In het gebied zijn vaker bevingen, als gevolg van de gaswinning door de NAM. De beving bij Garsthuizen is een van de zwaarste aardbevingen van de afgelopen jaren. In januari was er bij Zee Rijp een beving die nog zwaarder was, 3,4%. In zijn woonplaats Krimpen aan den IJssel is acteur Fred Vaasen overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als de Rotterdammer Harry Stevens... in de Vara-TV-serie Oppassen. Stevens was de huisvriend van de familie Bol-Buis, waar de serie om draaide. Het programma liep van 1991 tot en met 2003. Fred Vaasen had al een tijd kanker en is 76 jaar geworden. De acteur die in meer dan 300 afleveringen Opa Bol speelde... Ben Hulsman overleed vorige maand. Het digitaliseringsproject bij de rechtspraak is met onmiddellijke ingang stilgelegd. Minister Dekker schrijft de Tweede Kamer dat hij er niet zeker van is... dat het proces goed wordt aangestuurd en door de juiste mensen. De minister beraadt zich op een andere aanpak om papierloos te kunnen werken. In de Eredivisie Voetbal is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. In Almelo won AZ zijn uitwedstrijd tegen Heracles met 3-0. Het weer. Plaatselijk mist en rond 7 graden. Overdag eerst grijs, daarna geregeld zon. Het wordt 15 tot 20 graden. In de avond trekken er buien over en dat duurt tot met zondagochtend. Daarna schijnt de zon weer vaker. Ook zondag wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De nacht van de radio. Met Maru Holshuizen. Een hele mooie nacht. Je luistert naar de nacht van de radio... hier op NPO Radio 1 van BNN-Vara. Het programma waarin ik op zoek ga naar verhalen en naar verhalenvertellers. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een gast die ik zo aan je ga introduceren. Maar ik doe het ook samen met Julius van de redactie en met jou, de luisteraar. Meepraten, dat kan altijd via 0800-1121. En als je belt, krijgen jullie Julius aan de telefoon. En wellicht spreken we elkaar dan zo meteen in de uitzending. Ook kan je vragen of opmerkingen achterlaten in de Radio 1-app of op onze Facebookpagina De Nacht van de Radio. En mijn gast van de radio hier in De Nacht van de Radio... studeerde in 2016 af aan de filmacademie in Amsterdam. Ze kiest ervoor om de menselijke relaties... en de ondoorgrondelijke complexiteit daarvan vast te leggen. Zo vertelde ze met haar afstudeerfilm The Origin of Trouble haar persoonlijke verhaal over de relatie met haar vader. Of misschien beter gezegd, het gebrek daaraan. Onlangs won ze een Director's Award voor de online documentaire reeks Echoes of IS. Twaalf eerlijke portretten van mensen die te maken kregen met IS. Genoeg te praten, dus mijn gast van vannacht is regisseur Tessa Louise Poop. Tessa, goeienacht. Goedenacht ook ah, aan jou, ja, hallo. Goedenacht, wat fijn dat je er bent. Nou, merci dat ik mocht komen. Ja, wat doe jij normaal op uh, vrijdagnacht? Uh, rond dit tijdstip lig ik meestal in een diep coma. Mm -hmm. uh, in mijn jeugdige jaren. Ergens met een biertje. Ergens met bier in de stad? Ja. ja uh, je zegt in, in mijn jeugdige jaren, hoe oud ben je? Nou, ik ben uh, vorige week 30 geworden... Yeah. Dus mijn gouden driehoek van uh, grijze haren. En ik heb ook een, een verse kind geproduceerd. Dus Kijk, ik vind mezelf behoorlijk niet meer zo jeugdig. Het is heel confronterend wat je nu zegt. Ik Enorm. ben 31. Ja, nou ja. dan weet jij hoe afschuwelijk het is <laughs> allemaal. <laughs> hoe we ons voelen, ja. inderdaad. Ja. Hey, dus je was voor de geboorte van je dochter, of je dochter heb je, hè? Dat, mm -hmm. heb, dat heb ik al ja. gehoord. Ja. Ik heb het ja. net een beetje ja. over gehad. Goed geweest. Ja. Uh, inderdaad. Ja. Uh, uh, was jij wel een nachtmens? Uh, ja, ik heb wel zeker mijn jaren op de filmacademie. Waarbij je er ook in een soort van secte van bier drinken en alles met elkaar en alles voor de film. Ja, is dat achtige, heel hecht? Ja, is heel hecht. Ik heb ik denk vier jaar alleen tijdens de kerstvakantie mijn vrienden gezien. Mm -hmm. En verder vier jaar in een soort kokon van de filmacademie geleefd. Ja. En daar denk ik ook wel extreem veel bier weggedragen ja. en opgedronken. Was dat een hechte groep ook? Zijn er vrienden uit uh, um, ja, voortgekomen nog steeds? Heb je daar nog steeds vriendschap aan overgehouden? Ja, zeker. Ik denk ook een heleboel van de mensen met wie ik nu... of eigenlijk alle mensen met wie ik graag samenwerk... zijn de mensen die ik ken van de filmacademie. Ja. Dat is natuurlijk het fijne van hoe de academie is opgezet. Dat je heel veel met elkaar samenwerkt op een soort van projectbasis. Mm -hmm. En dat... Nou ja, dat, dat je die mensen bij je kan houden, omdat die je ook meemaken in hoe je je ontwikkelt als maker, is natuurlijk hartstikke fijn. Ja. ja, we gaan het straks uitgebreid hebben over het heden en ook over de toekomst. Maar inderdaad, laten we heel even teruggaan naar die tijd uh, in de film, uh, naar de Filmacademie toe. Het is heel moeilijk om uh, sowieso terecht te komen, toch? Uh, ja, er doen een hoop mensen toelating. En er worden, nou ja, in de richting. zijn allemaal specifieke richtingen. Dus of je meldt je aan voor een cameraopleiding of mm. voor een regieopleiding. En ook voor de regieopleidingen heb je of een documentaire richting of, of een fictierichting. Mm -hmm. En ja, er doen dan een hoop mensen aanmelding met allemaal enorm ja. mooi geknutseld werk. En dan. Kiezen ze, nou ja, in mijn klas voor de richting documentaire, zit er, zaten er dan vijf andere studenten en ik. Mm -hmm. Ja, en je moet dan uh, uh, voordat je dan wordt aangenomen, dan ben je al uh, een kleine documentaire aan het maken. Hè? Je hebt dan een, een aanmeldingsfilm eigenlijk gemaakt. En kan je kort vertellen waar die over ging? Ja, dus uh, als je aanmeldt aan uh, nou, bij de filmacademie moet je een soort eindeloos papierwerk invullen met alles wat je inspireert. Van punt tot comma en waarom en hoe je je daarbij voelt. 10.000 ja. andere motiverende teksten. En dus ook inderdaad een, een film waaruit blijkt dat je visie hebt als maker. Of mm -hmm. dat allemaal hele hysterische teksten zijn, vind ik altijd. Maar nou ja, en in wat ik heb gemaakt ging ook toen al over mijn vader en uh, over. Nou ja, een soort niet-stereotype relaties tussen dochters en vaders. Mm -hmm. En daarbij uh, vertellen ik en twee vriendinnetjes van mij, die ook bijzondere vaders hadden over nou ja, de band die we hebben en de vragen die we ook eigenlijk en de verwondering die we hebben over hoe onze vaders ervoor kiezen om invulling te geven aan die rol. Mm -hmm. Um, en dat, dat was een soort mega-kneuterige film met allerlei hele lelijke knutselshots. En, maar waarvan het verhaal kennelijk enigszins klopte. Ja, kan je daar nog naar kijken uh, als afges nu afgestudeerd uh, documentaire maker? Uh, nou, ik kan er naar kijken en denken: Goh. Wat leuk dat ik vier jaar lang daarna heb mogen genieten van een opleiding die me heeft geleerd hoe je allerlei dingen niet moest doen die ik wel deed in die aanmeldingsfilm. En de zorgvuldigheid waarmee ik nu kijk naar hoe geluid wordt gebruikt in films of muziek of wel een soort megadramatische violen onder allerlei verdrietige stukjes en een heleboel clichés en nou ja. Dus ik, ik kan er naar kijken, met gelukkig in mijn achterhoofd... dat daar tussen vier jaar is geweest... waarin ik een heleboel dingen heb geleerd over het filmmaken. Ja, is dat ook de reden waarom je eigenlijk dit onderwerp... want uh, jouw afstudeerfilm, uh, The Origin of Trouble... Mm -hmm. uh, gaat ook over je vader. en Dat is eigenlijk uh, ja, een verlengstuk, uh, maar dan persoonlijker over jou... en over jouw band van uh, je aanmeldingsfilm. Is dat ook... Uh, een reden waarom je weer voor dit onderwerp hebt gekozen? Ja, ik denk dat uh, meerdere redenen... Uh, inderdaad, ik wilde... Heel graag, de soort van cirkel compleet maken. door de vragen die ik op. die er waren. ten tijde van het maken van mijn aanmeldingsfilm. wilde ik ook voorleggen aan mijn vader. En ik dacht, als ik dat doe, als ik afstudeer. dan maak ik in ieder geval die cirkel compleet. Plus daarnaast denk ik dat als documentairemaker. je vaak heel intiem. heel intieme details van andere mensen wil weten. En ik denk dat als je jezelf daar als onderwerpen ook aan bloot durft te stellen, dat je dan ook een soort van recht van spreken hebt om andere mensen datzelfde leed aan te doen als het maken van een film over iemand. Ja, en wij praten er nu over, we hebben allebei de documentaire, tenminste. jij hebt hem gezien, ik heb de documentaire ook gezien, mm -hmm. uh, eigenlijk iedereen hier in deze ruimte heeft hem gezien, maar uh, voor uh, mensen die luisteren, uh, zou je kort kunnen vertellen uh, nou ja, waar jouw documentaire over gaat en, en waarom je deze heel graag wilde maken? Uh, ja, dat kan ik. Uh, hopelijk in, in, in een redelijk beknopt aantal zinnen. Rustig aan. Ik ga mijn best doen. Uh, nou, Ik groeide op uh, in een gezin waarbij mijn moeder en mijn vader uit elkaar gingen... ten tijde van dat mijn moeder zwanger van mij was. Mm -hmm. uh, omdat ze verliefd werd op de oppas van mijn oudere broer. Uh, mijn vader vond binnen luttele maanden ook een nieuwe vrouw... En die raakt ook per ongeluk zwanger. En zo ben ik een soort product... van hoe moderne gezinssamenstellingen zich ontwikkelen. En uh, nou ja ten tijde van het maken van de film kwamen wij erachter... dat één op de drie huwelijken uit elkaar valt. Eén op de vijf kinderen groeit op in een gezin... waar de vader niet bij betrokken is. Dus ik wist dat mijn verhaal niet alleen ging over mij... maar over een hele generatie die daarmee opgroeide... of in dit soort constructies opgroeit. Mm -hmm. En in de film uh, uh, ga ik eigenlijk op zoek naar... Uh, waarom er bepaalde... Dingen in de relatie tussen mij en mijn vader zo ontbreken. En eh, ik groeide dus niet op in een gezin waar mijn vader bij betrokken was. Maar hij was wel altijd als een soort van verre oom op de achtergrond. Ik merk al dat de beknopte versie zich het niet lukt. Maar, niet dat is maar we, we hebben een side uur. note. Gelukkig. <laughs> um, maar uh, en ik had daar allerlei vragen over. Van uh, vragen tot aan waarom uh, is het voor hem zo moeilijk geweest om meer interesse in mij te tonen of betrokkener te zijn bij mijn leven... of bij überhaupt het leven van zijn kinderen. En um, nou ja, in, in het maken van de film heb ik geprobeerd... heel erg zijn waarheid zijn waarheid te laten zijn. Maar komen ook al mijn andere familieleden aan bod... met hun gedeelte van het mm -hmm. verhaal. En ik denk, ja, de, zo was de missie eigenlijk om uit, uit te spreken... Wat het met mij heeft gedaan om op te groeien in het gezin waarin ik opgroeide. En was denk ik voor mijn vader zijn missie om enigszins zijn verhaal te kunnen doen aan mij. Ja, want wat is je vader voor man? Um, uh, Super droge, uh, verstokte hippie. Uh, uh, ja, een enorm typisch figuur. Uh, ja, hoe zou ik hem verder moeten omschrijven? Ja, gewoon een hele aparte, aparte vogel. Mm -hmm. Met heel erg zijn eigen verhaal. En nou ja, hij, hij, hij start de film met soort ja, totaal in, zijn, in soort defensiemodus van nou, kom maar op met je vragen. Mm -hmm. en uiteindelijk gedurende alle gesprekken die we hebben en ik denk ook gedurende de film merk je dat hij zich ook openstelt en ook zijn kwetsbare kanten aan mij durft te tonen... met hoe hij het heeft ervaren om onderdeel te zijn van mijn gezin. Ja, en jouw vader was niet alleen het onderwerp van jouw uh, documentaire... maar jouw vader is ook zelf ook filmmaker. Klopt, ja. Um, wat ik dacht te zien in de documentaire was inderdaad... Uh, uh, het begin, uh, dat, dat stoeren wat jij zegt en een beetje defensief. Mm -hmm. Zit er nou een... Uh, een film. volgens mij zat hij daar ook een beetje als filmmaker. Totaal. De, um, nou ja, nogmaals, mijn vader en ik deelden eigenlijk niet zo heel erg veel. En tot het moment kwam dat ik zei: Goh, ik ga misschien wel aanmelding doen voor de filmacademie. Mm -hmm. Waarbij er soort van glitters uit zijn ogen spoten <laughs> en hij 500 gaten in de lucht sprong. <laughs> omdat hij dacht: Oh, cool, nu wordt mijn vakmanschap doorgegeven. Um, en oh, hij, hij het al helemaal fantastisch vond toen ik zei dat ik graag mijn eindexamenfilm met hem samen wilde maken. Dus hij was zich ook enorm aan het bemoeien met hoe wij alle lampen moesten opstellen. En tegen de geluidsjongen, of met de geluidsjongen, wilde hij heel graag bespreken wat voor apparatuur die dan allemaal had. En ja, ik denk dat hij dat enorm fantastisch vond. Dat wij ook, of dat ik op, in zijn ogen in zijn voetsporen een beetje ging treden. Ja, terwijl jij toch ook echt als missie had. Nee, ik, ik wil in gesprek met mijn vader en niet met de filmmaker. Totaal, ja. En ik denk dat het maken van de film... ook de, de hiërarchie of de vanzelfsprekende hiërarchie... die er heerst tussen een vader en een dochter, hoe, hoe dan ook... Mm -hmm. dat die een beetje verdween. Omdat ik natuurlijk de baas was over de film die ik ging maken. Over hem. Ja. Waarbij uh, ja, hij toch meer... Uh, ja, een andere positie had dan dat ik had ook in, met betrekking tot de film. Mm -hmm. Heeft hij meteen ja gezegd? Uh, ja, uh, hij, zei, uh, hij zei redelijk snel ja tot mijn grote verbazing. Want mm -hmm. ik heb ook, ook uitgelegd dat het in mijn ogen... niet per se alleen maar een heel luchtige of leuk proces zou gaan worden. En of hij daar dan ook toe bereid was om allerlei ingewikkelde vragen te beantwoorden waar als ik denk dat hij ook achteraf aan mij heeft uitgelegd dat er voor hem niet zo heel veel te verliezen viel in mm -hmm. onze relatie en dat hij op die manier ook niet zo heel veel te verbergen had over wat hij had meegemaakt. Ja. En um, uh, wat? Ja, dan dan ben je dus met je vader aan het werk. Um, eh, was het voor jou moeilijk? Moest jij ergens overheen stappen om hem ook echt direct vragen te stellen waar je waarschijnlijk je hele leven al mee, mee zat? Ja, nou ik denk het, het fijne aan het maken van een film is dat je je maakt een film met een team dus ik had twee hele fijne meisjes met wie die de productie van mijn film deden en met hun had ik al alles van mijn familiegeschiedenis besproken. En op de filmacademie krijg je dan researchers... en andere uh, grote mensen, filmmakers, zoals John Apple heeft geholpen. En die dan allemaal met jou mee gaan kijken naar het verhaal van je film... maar ook mijn persoonlijke verhaal. En in die zin was het heel fijn dat ik al in dat proces... de soort van bevestiging kreeg van... Hey, jouw verhaal is misschien doorsnee... in de zin van dat je opgroeit met gescheiden ouders... Maar de manier waarop het allemaal in elkaar steekt... is wel heel bijzonder. Mm -hmm. En dat we gedurende het maken die bevestiging ook kregen... maakte voor mij ook dat ik het gevoel had... dat de scherpe vragen die ik voor hem had... echt ergens overgingen. En dat ik ergens ook het recht had... om die vragen te mogen stellen aan hem. En um, in, in die zin denk ik dat de vragen... Die ik aan hem heb durven stellen in de film, ik anders niet zo snel met hem had besproken. Had je de film nodig om dit gesprek met je vader te kunnen voeren? Zeker. Had je ja. het anders nog niet gekund? Nou, ik denk dat je anders, of in ieder geval in mijn beleving, je anders vrij lang of in ieder geval makkelijker in een soort van hiërarchie blijft hangen of in een soort ver bepaalde verhoudingen... die al zo lang op een bepaalde manier gesmeed zijn... en die normaal voelen... dat door het letterlijk de regie te nemen... over de gesprekken tussen ons... maar ook over... hij wist, hier gaat een film van geknipt en geplakt worden. Mm -hmm. Dus ik moet maar beter een beetje opletten met de dingen die ik zeg. Want als ik er echt een heel ander verhaal van maak... dan gaat Tess dat checken bij allemaal andere mensen... en dan klopt daar geen fluit van. Ja. Dus hij wist dat ja, je zet iets op scherp... Met het, met het drukken op de rode knop en dat we aan waren... zetten we iets op scherp samen. Ja. Zowel voor mij als voor hem. Ja, en nou uh, schets jij heel mooi in de documentaire... Het, het hele beeld van hoe jouw gezin eruit ziet. Dus je hebt een, een broer, een oudere broer. Mm -hmm. uh, en jij hebt twee halfzussen. Um, en hoe keek die uh, naar deze film toen je hem ging maken? Was iedereen uh, vrij meegaand? Um, nou ja, ik, ik denk dat een van mijn belangrijkste missies... tijdens het maken van de film was dat ik... Iedereen zijn verhaal in hun eigen waarde wilde. Iedereen ja. had zijn eigen waarheid en iedereen had zijn eigen waarde en bijdrage van en een kijk op, op de relatie met mijn vader. En nou ja, zo denk ik dat mijn broer weer heel anders keek naar zijn relatie met mijn vader dan ik naar onze relatie keek. En mijn, ook mijn andere twee zusjes die ook een, een soort rol spelen in dit hele eh, toch halve soapverhaal. Ja, heb ik geprobeerd hun eigen, bij hunzelf te laten blijven in het maken van de film. En ik denk dat, dat dat ook wel in de film naar voren komt. Dat iedereen daar op een hele andere manier... en sommige mensen pijnlijker en sommige mensen minder pijnlijk. En ik denk dat, dat uh, een heel, tot mijn grote verbazing... het grotendeel van mijn familie meteen zei... oké, okay, ja, dat, dat, dan willen we je wel helpen. Vooral omdat ze het idee hadden van... oké, okay, hiermee gaat Tess proberen iets op te lossen of iets beter te maken. En daar kunnen we misschien alleen maar aan bijdragen. En er waren ook een aantal mensen die wel dachten... nou, ik weet niet of ik daar zo'n zin in heb. En ik weet niet of ik zin heb om allemaal oude, pijnlijke wonden open te halen... met het, met het hervertellen van een stuk geschiedenis... die gewoon heel moeilijk en ook heel verdrietig was. Mm -hmm. En um, ja, was je vooraf bang voor de reacties van, uh, van familie? Uh, ja, totaal. Ik voelde me enorm verantwoordelijk voor, uh, voor ook hun verhalen. En uh, ik voelde me super verantwoordelijk... voor dat uh, mensen er niet heel lullig op zouden staan. Of mm -hmm. nou ja, tot en met dat ze hun haren goed zouden zitten... tot aan wat ze zouden zeggen. En dat vond ik ook wel een hele. Heb ik wel een hele hoop grijze haren opgekweekt en slapeloze nachten van gehad. Omdat ik gewoon me, me besefte dat het waar we het over hadden heel fragiel en pijnlijk was. Ja. Op een heleboel punten. Ja, en als je kijkt naar de band tussen jou en je vader. Uh, in hoeverre. Waar ben je achtergekomen? Waarvan je. Wat je verbaasd hebt? Uh, ik denk een hele hoop dingen. Um, uh, ik ontdekte... Ik heb ook mijn familie in Canada. Mijn vader is Canadees. Mm -hmm. en kwam als een soort reizende hippie. Uh, is hij in Amsterdam blijven plakken. En toen ik in Canada mijn familie van mijn vader ging interviewen... wierp op een gegeven moment een tante op. Ja, nou ja. Uh, wij hebben ons wel eens afgevraagd. Hier of nou je vader je vader was? Of dat het toch je stiefvader was? Omdat ja. het zo overlapte? en. Nou, dat was een vraag... die ik nog nooit had gehoord. Het is ook dus, heel raar om een kind mee te belasten, vind ik. Super, toch? super raar. Maar tegelijkertijd verklaarde dat... voor mij een hele hoop dingen. Ik heb me altijd afgevraagd... Goh, waarom de eerste paar jaren... van mijn leven was mijn vader... echt totaal niet aanwezig. Ook omdat ze net, hij net gescheiden was... van mijn moeder. Maar ook... Waarschijnlijk ook omdat dit vraagstuk bij hem misschien ook wel leefde. Dus hoe pijnlijk de, de waarheid misschien was van wie is dan de vader van Tessa. Zo um, hielp het mij ook om te kijken naar de situatie op een andere manier. Die dingen voor mij uitlegde. Namelijk als die vraag er was. Dan verklaart dat voor mij een hele hoop over de. Toch enigszins complexe band die ik had met mijn vader. Mm -hmm. Nou ja, zo werd de film eigenlijk een soort ontdekkingstocht. Naar allerlei ja soort van knelpunten. Die werden ingelost door op zoek te gaan naar soort antwoorden. En ook dit soort, dit soort vraagstukken aan mijn vader voor te leggen. Van goh, wist je dit eigenlijk? Waarop hij antwoordde, ja daar heb ik zelf ook wel aan getwijfeld. Mm -hmm. Ja, en hoe uiteindelijk het was, het verklaarde ook een hoop. Heb je ook dingen kunnen afsluiten? Ja, ik denk dat er een heleboel dingen tussen mij en mijn vader... heel erg zijn veranderd door het maken van de film. En dat niet alleen heb ik zijn verhaal beter begrepen... maar heeft hij ook mijn verhaal beter begrepen. Mm -hmm. En door dingen uit te spreken waar we allebei mee hebben gezeten... of door nou ja, dingen... Ja, een bepaalde mate van kwetsbaarheid met elkaar te ervaren. Denk ik dat wij een hele andere relatie hebben... dan voordat we samen de film hebben gemaakt. Ja. En nou, uh, we hadden het er net al over. Nu ben je zelf moeder geworden. Ja. We gaan <laughs> gaan. Nu krijg jij allemaal glitters, ja, ja. Uh, <laughs> um, Is er een verschil hoe jij nu kijkt naar wat je gemaakt hebt... nu je zelf moeder bent? Is er iets in jou veranderd? Mm. Nee, ik denk dat het maken van de film is een bevestiging... van dat je het als ouder überhaupt nooit goed kan doen, volgens mij. En daar ga ik nu uh, gewillig ook aan ten onder, gok ik. En kan je een voorbeeld noemen? Uh, nou, we hebben al uh, in de zin van... Uh, ik heb laatst een per ongeluk een tube zelf op haar hoofdje laten vallen. Toen had ze een blauwe plek. Uh, mijn vriendje heeft uh, tijdens het nagelknippen al in haar vingertje geknipt. Nou ja, dat zijn dan de fysieke dingen die we tot dusver al een beetje... Hebben aangericht. Precies, ja. hebben aangericht. Laat staan de emotionele schade die vast ook nog gaat volgen. Ja, ik denk dat je... Uh, althans, dat bewonder ik aan al mijn familieleden die in The Origin of Trouble langskomen... dat iedereen eerlijk is en open over wat ze hebben ervaren... over alle goede bedoelingen die er sowieso aan ten grondslag liggen. Ja, ik denk dat als je dat kan doen als ouder... en dat kan proberen te fixen als kinderen aangeven... goh, ik zit ergens mee... dat dat misschien het belangrijkste is om te doen. Ja. Heeft jouw vader? Uh, is jouw vader een goede opa? Uh, ja, mijn vader is totaal veranderd in een soort weekdier. En gaat uh, uh, zo mogelijk nog harder glitteren als ik... Uh, als we het over haar hebben. En als hij binnenkomt, dan is hij eerst tien minuten met haar aan het praten. En vervolgens dan pas met ons. En uh -huh. Nee, die, die, uh, ja, die, die, die vindt dat wel heel prachtig. Ja. Voelt zich ook enorm oud daardoor... Maar... Ik het ook echt heel erg mooi. Ja, het is wel grappig dat... Uh, tenminste, grappig. Is misschien een heel on onzorgvuldig gekozen woord. Maar dat een, uh, een slechte vader... En dan doe ik even nu mm -hmm. eigenlijk een slechte vader... Een hele goede opa kan zijn. Zeker, ja. nou En dat vind ik, uh, heb ik ook aan hem verteld. van Als ik vraag of hij wil komen oppassen... zeg ik ook... Uh, dat het antwoord misschien nee is, dat is goed... maar je moet alsnog wel komen. Want mm -hmm. we hebben wel een best wel lange strippenkaart... van dingen die jij gewoon mag inhalen. Ja. Dus dat doet hij dan, braaf. Wat ik heel erg mooi vind uh, uh, aan de film... is uh, de brief die jij uh, voorleest aan het einde. En ik zeg het nu even uit mijn hoofd... dus misschien doe ik dat dan verkeerd. Maar jij zegt, tijd is een motherfucker... maar dat ben jij ook en we moeten het maar uh, met elkaar doen... Uh, hoe gaat dat nu? Uh, ja. Tussen jou, de tijd, de motherfucker. Ja, en, uh, en mijn vader. Yeah. Ja, uh, nou ja, wat ik net ook al zei. Ik denk dat onze relatie echt enorm veranderd is. Uh, simpelweg door het uitspreken van de dingen. en het luisteren naar elkaars ervaringen. hebben we daarin een soort, ja, een soort nieuw gemeenschappelijke grond gevonden. Want. Hij was ook niet blij met hoe de situatie was. Of hij was ook niet tevreden over onze relatie. En het is niet alsof hij heeft gedacht, 'Nou, laat maar zitten. Ik weet het, het doet me niet zoveel. Wat in mijn hoofd de, de, het enige antwoord was. Dus ik denk dat, ja, je bent toch als familie aan elkaar, tot elkaar veroordeeld. En in die zin, denk ik, hebben, proberen wij er nu zeker het beste van te maken. En dat gaat tot dusver... Een hoop beter dan voor het maken van de film. Mm -hmm. ja. uh, je hebt uh, muziek meegenomen, wat we graag uh, willen laten horen. W waar gaan we zo meteen naar luisteren? Uh, nou, ik we, werd mij door jullie eens gevraagd uh, dat ik iets moest aandragen wat op de een of andere manier verband hield met overkoepelend mijn werk. Mm -hmm. Mijn oeuvre tot dusver, ja, wat hartstikke meevalt. Zoveel oeuvre heb ik nog helemaal niet. Nou ja, ik wilde zo meteen eventjes eindigen... met waar we deze documentaire kunnen vinden. Want als je hem niet hebt gezien, is het echt zeker de moeite waard. En hij heeft ook redelijk wat prijzen gewonnen. VPRO, VPRO documentaireprijs. En meer, hè? Ja, ja we hebben, ik heb nu eh, laatst geteld. In al mijn nederigheid, zeven extreem... Uh, bijzonder ontworpen beeldjes in <laughs> mijn boekenkast staan. Uh, en inderdaad, een aantal prijzen uh, gekregen voor de film... waar ik heel blij mee was. Ja. Uh, en om dan ja, ant antwoord te geven op de vraag van de muziek... is uh, de muziek gemaakt door mijn componist Hans Nieuwenhuizen... die... Uh, muzikaal uh, genie is. En uh, voor de, uh, The Origin of Trouble... een heel mooi nummer schreef en zong... Uh, waar hij ook een langere versie voor heeft gemaakt. En Hans maakt ook alle muziek voor alle andere projecten... waar we het, geloof ik, straks ook nog over Ja, we gaan het zo hebben. meteen hebben inderdaad. Je maakt meer documentaires en... Het heeft alles weer te maken met uh, mensen en hun verhalen. Uh, en de menselijke relaties. We gaan het uh, daar zo over hebben. En eerst gaan we luisteren naar jouw muziek uh, van uh, New Hansen En het nummer heet... Our Home. our home, hier op NPO Radio 1. En je luistert nog steeds naar de nacht van de radio. En bij mij te gast is regisseur Tessa Louise Poop. En we hadden het net over The Origin of Trouble. Die kan je nog terugvinden op uh, tweedok, daar staat hier? op npo.nl, NPO Start. Zal ik gewoon ook je microfoon openzetten, dat is heel handig. Um, heel goed. Ja, uh, en eigenlijk uh, uh, na deze documentaire heb jij niet stilgezeten. Uh, jij bent doorgegaan en uh, jij hebt uh, meegewerkt aan een project, uh, Echoes of IS. Kan uh -huh. je vertellen waar, uh, nou ja, waar dat over gaat? Uh, ja, dat kan ik. zou ik ook weer een poging doen om dat in beknopte zinnen te doen. <laughs> maar dat gaat sowieso bijvoorbeeld afvast denk ik wel mislukken. Ja. Uh -huh. uh, Echoes of IS is een serie portretten, twaalf portretten... van allemaal mensen die op de een of andere manier met IS in aanraking zijn gekomen. Heel uiteenlopende verhalen van een vader wiens zoontje uh, uitreisde naar Syrië... en daar omkwam tijdens het bewaken van een wapendepot... Tot aan een vader wiens uh, zoon zich aansloot bij een Koerdisch rebellengroepering. Um, en een buurt uh, een vrouw die in een buurt in Gouda werkte, waar een aantal jongeren of een groot aantal jongeren radicaliseerde en uitreisde. Maar ook vluchtelingenverhalen van mensen die omschrijven dat ze een heel mooi en schitterend leven hadden in Aleppo voor de komst van. Nou ja, eigenlijk voordat voor, voor IS kwam... maar voordat ook de, de, ja, de opstand tegen Assad begon. Mm -hmm. En al deze mensen leggen in, de, in hun portretten uit... wat zij meemaken en hoe ze dat hebben ervaren. En nou ja, hele gruwelijke verhalen... en ook hele mooie schrijnende verhalen. Ja. Um, dat is de serie. Dat Echo's is serie, of yes. inderdaad. Het zijn twa twaalf portretten van mensen. En um, hoe ben je bij dit project uh, betrokken geraakt? Um, ik, toen ik afstudeerde... was bij mijn uh, eindexamenfilm een researcher... Hans Dortmans betrokken. En, en ik was heel blij met de komst van Hans Dortmans. Want die bevatte heel goed wat ik wilde maken... Uh, met The Origin of Trouble... En uh, zodoende vroeg hij mij na mijn afstuderen van... hé, hey, ik ben met een serie bezig. en Zou jij eens met ons willen komen praten... over of jij misschien daaraan daar mee zou willen werken? En um, nou ja, daar ho hoefde ik niet heel lang over na te denken. Ik denk dat het een onderwerp is waarvan ik zelf... Uh, natuurlijk in de krant of op tv op op nieuws uh, een heleboel dingen hoorde... maar me nog niet zo in had verdiept... dat alle Persoon, of nou ja, dat door het bestuderen van die persoonlijke verhalen er een hele oorlog zich optekende, die ik anders niet op die manier had be kunnen bestuderen. Ja, want waar sla jij op aan? Is, was het echt omdat je er meer van wilde weten, of uh, uh, is het om het verhaal te vertellen omdat het uh, het podium creëren? Uh, ik denk honderdduizend redenen waardoor ik denk dat dat ik me verantwoordelijk voelde voor delen van deze verhalen. Eén, het, het verdiepen in een fenomeen... waarvan ik echt gewoon niet heel veel wist... niet meer dan wat ik las of, mm -hmm. of hoorde. Uh, maar ook het vertellen van deze verhalen... van mensen die echt heel erg kapot gemaakt zijn... door alles wat zij meemaken... Um, in een oorlog waar zoveel ingewikkelde belangen bij betrokken zijn... en waar zoveel aspecten van zijn die wij hier misschien helemaal nog niet zo goed begrijpen. En daarnaast, de serie wordt gebruikt ook op heel veel scholen... en als een manier om gesprekken op te starten tussen jongeren, maar ook tussen... Uh, straatcoaches of allerlei verschillende uithoeken... van uh, uh, redenen en doelen om zoiets te kunnen gaan maken. Uh, ja, om, om, denk ik, met als onderliggend voornaamste doel... de verhalen te delen van deze mensen die echt wel een urgent verhaal hebben... Waarin, waarvan ik denk dat een heleboel mensen die niet kennen... Laten we één verhaal, uh, uh, zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? Van één van die twaalf verhalen. Um, nou ja, een, uh, een verhaal wat ik net nog niet heb genoemd... maar wat een verhaal was, wat heel veel indruk op mij heeft gemaakt... is het verhaal van Mazen. Mazen is een, een Syriër die uh, um, ook in opstand kwam tegen Assad, wat, waar de hele revolutie, de Arabische revolutie... startte met allerlei Arabische landen die hun president af wilden zetten... omdat ze ook democratie wilden in hun land. En dat, zo, startte dat ook, zo startte ook de oorlog in Syrië. En Mazen die was onderdeel van een groepering die ook in opstand kwam tegen Assad... En uh, die is gevangen genomen. En die heeft twee jaar gevangen gezeten in een gevangenis van Assad. En heeft daar de meest gruwelijke martelingen ondergaan. En uh, wij kwamen bij Mazen thuis. Uh, met een tolk ook. En uh, uh, uh, uh, die, hij nodigde ons al meteen uit. Van, oh, als jullie dan komen filmen, dan ga ik een heel ontbijt voor jullie maken. en Terwijl dit fysiek en als hij sprak over wat hij had meegemaakt zo een kapot iemand is, maar zo uh, nog eens een, een soort van strijdlust heeft gevonden in het leed wat hij heeft meegemaakt door juist wel zijn verhaal te delen en door uh, nou, hij heeft volgens mij super veel interviews gegeven aan CNN en BBC en allerlei andere uh, belangrijke uh, nieuwsbrengers. Uh, waarbij die heeft verteld hoe slecht het is gesteld... met de mensenrechten in de gevangenis onder Assad. Mm -hmm. um, nou ja, en zo denk ik dat ieders verhaal op de een of andere manier... me weer raakte om andere redenen. Maar ik denk zijn verhaal wel de... de, ja, de, de Barbaarsheid van de fysieke martelingen die deze man heeft ondergaan. Dat is iets wat ik me niet had kunnen voorstellen dat nog bestond anno 2018. Ja. En dan ga je van, uh, uh, je maakt eerst een documentaire, heel erg persoonlijk over je eigen verhaal. En daarna twaalf portretten van uh, ja, inderdaad, het ene verhaal is nog, uh, nog gruwelijker dan het andere. Ik was heel erg onder de indruk van het. Uh, het kleine jongetje, ik ben zijn naam even kwijt. Heidi, really? ja. ja. Um, uh, die vertelt ook wat voor gruwelijke dingen hij allemaal heeft gezien. Hoe was het voor jou om um, ja, van eigenlijk je eigen wereld... Uh, dat blootleggen, deze verhalen van andere mensen... daar zo geconfronteerd mee te worden? Ja, ik denk dat wat... nogmaals waar ik me verantwoordelijk voor voelde, was... Uh, of mijn missie klinkt een beetje hysterisch. Maar wat ik belangrijk vond in het maken van de portretten van deze twaalf mensen. is hun, dichtbij hun persoonlijke ervaring te blijven. En op zoek te gaan naar datgene wat hun het meest heeft geraakt. of waar ze het meest door van. Uh, of iets waar ze van hebben geleerd. of iets wat ze willen delen. of iets wat, iets wat voor hun heel belangrijk was om kwijt te kunnen in zo'n portret. Want mm -hmm. ik denk dat niet alleen het maken van hun, de portretten belangrijk was voor uh, een heleboel andere mensen om iets te leren. Maar ook voor hun zelf om het, in een, ja, om het in een soort hoofdstuk of iets te gieten waarbij ze een platform kregen om dat wat zij hebben meegemaakt. Wat heel vaak heel verdrietige verhalen zijn. Ook om te zetten in iets waarbij ze Bijdragen aan anderen die iets zouden kunnen leren of een ander perspectief te weten zouden kunnen komen. En helpt jou dat dan weer om te dealen, eigenlijk met, uh, met andermans pijn? Nou ja, ik denk dat je, ja, ik heb geprobeerd, uh, dus in hun verhalen op zoek te gaan naar iets heel kleins en kwetsbaars. En ik denk dat ja, je je je probeert je te verplaatsen in datgene wat ze hebben meegemaakt. En je probeert hun een soort, van, ja, een soort klankbord te zijn voor um, ja, een ervaring te delen. Of iets waarbij zij het gevoel hebben um, dat er naar hun geluisterd wordt. En ik denk dat je daar, ja, ik heb geprobeerd in al mijn filmmakerschap mm -hmm. daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Heb je een schild? Dus wat ik daarmee probeer te zeggen is... je bent aan het filmen, je bent bezig met het project... en daarna kom je thuis. Uh, hoe is dat voor jou? Um, ja, ik, uh, ik, ik raak ook geëmotioneerd als ik iemand interview... die geëmotioneerd raakt of vertelt over... Um, uh, we hebben ook een, een jong meisje, Jude, geïnterviewd. Die is 15 en die vlucht uit Syrië met haar gezin vlak nadat is uh, ja. in haar stad komt en die vertelt over hoe ze afscheid moet of dat ze eigenlijk niet afscheid mag nemen van haar vriendinnen op school mm -hmm. en dat ze daarbij niet mag zeggen dat ze de volgende dag gaat vertrekken. Ja, zij weet dat ze haar vriendinnen eigenlijk nooit meer terug gaat zien. Hè? Precies. Dat, uh... Ja. En uh, als zij daarover vertelt, ja, kan ik me het perspectief van een van, er zit tegenover mij een jong meisje, ja, jong volwassen meisje in tranen over iets wat ze heeft meegemaakt, wat je als jong volwassene helemaal niet zou moeten meemaken. Maar ik denk dat, ja, dat nogmaals, waartussen ik ook moest schakelen in het maken van mijn eigen film... over mijn eigen verhaal... Mm -hmm. als maker en als personage... zit ik ook te luisteren naar hun verhalen... als mens en als filmmaker. Ja. Dus tegelijkertijd... zoals jij het nu waarschijnlijk ook doet... ben je aan het nadenken over... hoe stel ik een volgende vraag? Waar ga ik naartoe met haar verhaal? Wat moet ik weten zodat ik haar verhaal goed kan vertellen? En tegelijkertijd ben je onder de indruk... van wat iemand aan je vertelt... en probeer je daar ook in mee te leven. Mm -hmm. En daartussen schakelen, die, ja, denk dat die verantwoordelijkheid heb je als maker om te zorgen dat je iemand coacht richting het verhaal wat jij wil vertellen of samen met iemand bepaalt om te vertellen en meeleven met wat iemand heeft meegemaakt. Ja, en heb je uh, wel eens gedacht na zo'n dag van, weet je, het, het perspectief? Uh, van inderdaad wat je zelf meemaakt, waar je, waar je, wat je documenteert en dan die twaalf uh, verhalen, heb je daar? Hoe denk je daarover? Nou ja, ik de ik denk, ik vond, er zijn hele, eigenlijk alle verhalen krijgen een soort van plekje in je hart. Op een dat klinkt ook een beetje hysterisch, maar. Je, je, je maakt zo'n diepe connectie als je iemand interviewt of als je met iemand praat over de dingen die iemand heeft meegemaakt. Dat je dat denk ik altijd meeneemt naar huis. En eh, we hebben heel veel ook met de met de crew gemaakt en met, een, met eenzelfde club mensen. Mm, mijn eindexamenfilm als een andere film daartussen... en nu ook dit project, daar enorm veel over gepraat. Uh -huh. uh, heel veel met mijn vrienden ook gepraat... over wat, wat, wat voor absurde verhalen ik allemaal te horen kreeg. Om maar te zorgen dat je daar op de een of andere manier... ook weer ja, los van kan koppelen als mens of zo. Ja. Ik denk ja. dat het heel veel doet met je relativeringsvermogen. Totaal. Ja, totaal. Want nou ja, daar had ik het uh, toevallig met jullie eens in het ja. voorgesprek ook over van wat iemand meemaakt. Uh, uh, iemand heeft een top 5 aan traumatische gebeurtenissen. En mijn top 5 aan traumatische gebeurtenissen staat in zoveel contrast met. Uh, de top 5 van traumatische gebeurtenissen van zo iemand als Mazen. Die uh, zo lang fysiek gemarteld. En, en ja. echt ja, gewoon een geknakte ziel heeft op een bepaalde manier. Maar die dingen kan je ook weer niet vergelijken. Omdat ik heb niet in zijn plek dat ervaren wat hij heeft ervaren. En mijn, nou ja, in die zin denk ik... Het is een soort appels met peren vergelijken... Mm -hmm. maar het maakt je enorm nederig over alle uh, dingen die wij hier wel hebben... die zo vanzelfsprekend zijn. Ik had het laatst over... had ik een vriendin aan de telefoon die zei ook... Ik zie iemand over straat lopen met een burka aan. Waar we het daarna over hadden. En waarbij we bespraken van... Goh, ik sprak met een vrouw die in Syrië... Uh, waarbij alle vrouwen boerkaas droegen... hoe anders dat eruit ziet op straat. Wat dat doet met een vrouw of niet doet met een vrouw. Of, nou ja, ik denk dat je een hele, hele andere kijk op de wereld... en ook een hele andere kijk op hun problemen krijgt. Mm -hmm. En in wat voor land uh, uh, leven we hier eigenlijk volgens jou? Als we kijken naar, naar deze film... Wat mij altijd heel erg dwars zit. Is uh, bij dit soort mooie portretten. Um, de mensen die het moeten zien. Die zien het niet. Want die willen hier niet naar kijken. En dan heb ik het over mensen die, die, die, die zeggen. Wat doen, wat doen gelukzoekers hier? Of mensen mm -hmm. die zeggen. Uh, volgens mij heeft Geert Wilders nu weer een campagne met stop islam. En dan, ja, super goed idee ja, natuurlijk. Ja, ja. absoluut. <laughs> um, ja, ja, ik denk dat. Het, de, ge, de hele term gelukzoekers vind ik al sowieso zeer bijzonder. Als ik alle verhalen opzoom van de mensen die ik heb gesproken, en dat zijn er twaalf voor ja. dit project, maar ook nog een hele hoop andere mensen: uh, heeft niemand het idee dat ze hier per se hun geluk kwamen zoeken, maar heeft als als je aan hun de keuze zou voorleggen: "Goh, zou je het leuk vinden om in je eigen land met je eigen vrienden en je eigen familie en je eigen huis en je eigen meubels te wonen of zou je het leuk vinden om alles achter te laten, niemand van niemand afscheid te kunnen nemen, al je dierbare spullen achter moeten laten en naar een nieuw land helemaal onderaan de ladder te hmm. beginnen? Waar zou je dan voor kiezen?" Ik denk dat dat een vraagstuk is wat aan deze mensen die het hebben over de term gelukzoekers, dat dat een keer aan hun voorgelegd zou moeten worden. Ja, je vraagt het ook af en toe hè, aan, uh, uh, aan mensen of ze het terug zouden willen of kunnen, inderdaad, ja. überhaupt. of dat ze in eerste instantie hier naartoe wilden komen. Precies, en daarbij is iedereen. Nou ja, we hebben ook het verhaal uh, geportretteerd van een man die in Aleppo allerlei ziekenhuizen heeft geleid, die hier in Nederland binnen een jaar. Super goed Nederlands sprak. En die heel graag wil en ook dankbaar is. Iedereen is dankbaar dat ze hier mogen zijn en in veiligheid kunnen leven. Maar tegelijkertijd, uh, als je hun de keuze voorlegt, zou je liever in je eigen land willen wonen, in veilige omstandigheden. Dan kiest iedereen daarvoor natuurlijk. Het is toch af en toe heel erg uh, frustrerend. Ik bedoel, ik heb jou, uh, ik heb al deze twaalf portretten gezien. En uh, ik weet het. Maar heb je nou nooit... als je dan weer het nieuws aanzet... en weer... Uh, de, ja, wordt geconfronteerd met... een, een, een nieuwe poster... van uh, politici die roepen... stop islam. Het lijkt me heel frustrerend... als je zulke mooie dingen maakt. Ja... Uh, ik, ik, ho ik hoop vurig... dat... Uh, mensen door kijken naar dit soort verhalen... een beetje perspectief krijgen... en een beetje kunnen relativeren... dat het overeen kan scheren... van wat voor geloof... wat voor vluchteling... iedereen heeft een ander verhaal... iedereen heeft een trauma... iedereen heeft een... ja... Uh, uh, deze mensen hebben niet een keuze gehad... in... goh, zou je het leuk vinden om oorlog te hebben in je land? Goh, zou je het leuk vinden om... Weg te moeten vluchten, of nou ja, allemaal dat soort perspectieven waarvan ik hoop dat er één uh, onwetend iemand is die de ballen heeft om dit te gaan kijken en dan zijn mening kan bijstellen. Dat zou al enorm prettig zijn. Als je iemand zou mogen uitkiezen die jou die verplicht uh, uh, in een kamer met een stoel. Uh, op een groot scherm naar deze documentaire, deze twaalf portretten. Wie zou je dan uitkiezen? Uh, ja, Ik denk alle mensen die het hebben over gelukzoekers... zouden wat mij betreft van harte welkom zijn. Sterker nog, met klem verplicht zouden moeten zijn... om deze serie te gaan kijken en dan nog eens te horen... dit gaat over vaders, moeders, broers, zussen... mensen die uh, een doktersopleiding hebben... Intelligente mensen, kwetsbare mensen, hele verdrietige mensen. Dan zou ik heel graag aan die mensen willen vragen of zij het nog steeds hebben over de term gelukzoekers, of uh, dat vluchtelingen niet meer welkom zijn. Of nou ja, ik denk dat het hebben over een geloof wat je kan afschaffen. Het zijn allemaal in mijn ogen hele onwetende uitspraken om te doen. Mm -hmm. Want als je de verhalen van deze mensen ziet... dan zie je dat het gaat over... Uh, ja, jij en ik en mensen, normale mensen... Mm -hmm. die op de een of andere manier iets meemaken... wat wij, thank God, niet hoeven mee te maken. Ja. Hoe is deze film ontvangen in de, uh, in de, in de filmwereld? Ja, dus het is een serie. serie. En uh, uh, de serie kan je online kijken. Uh, waar ik heel blij en trots op was... was dat we inderdaad een prijs wonnen voor uh, de serie. Waarbij... Um, Welke uh, prijs? De uh, Directors NL Award. Ja, zeg het <laughs> maar. Zeg het voor waar. digital storytelling. <laughs> um, waarbij uh, dan allerlei... Uh, regisseurs, maar ook mensen uit de, het, de filmwereld... stemmen op de verschillende projecten... waarbij mensen dus hebben gestemd op dat onze serie... Uh, ja, belangrijk genoeg is om te onderscheiden met zo'n prijs. Uh, wat hopelijk bevestigt dat het enigszins de moeite waard is... om er eens naar te gaan kijken. Omdat de verhalen vind ik en de mensen die de verhalen vertellen... dat zo knap doen... Mm -hmm. Wat vond je vader van deze serie? Uh, ja, dus mijn broer heeft gekeken, die belde me laatst en die zei: Tess, ik ben heel trots uh, dat jij dit maatschappelijke belang uh, probeert aan de mensen. <laughs> In een soort hele plechtige speech kreeg ik van mijn broer. En mijn vader was vooral heel erg onder de indruk en uh, hebben we heel veel details van alle verhalen met elkaar besproken. En heeft hij vooral benadrukt hoe. Uh, dapper het is van deze mensen om hun verhalen te delen... en hoe complex het is om zulke getraumatiseerde mensen... in een korte aflevering hun een volledig verhaal te kunnen laten doen. Ja. ik uh, uh, De serie is terug te vinden. Op welke website? www.echoesofis.nl mm -hmm. uh, Ik heb ook muziek voor jou meegenomen... En uh, dat wil ik graag nog uh, aan je laten horen. Of wil ik, wil ik draaien. En daarna praten we nog heel eventjes verder over, uh, over je toekomstplannen. Heel kort hebben we nog maar. Uh, het is het nummer We beginnen pas van de dijk. En uh, eigenlijk omdat uh, je staat echt aan het begin van je carrière. Je begint pas. Je hebt ontzettend veel prijzen al uh, in de wacht gesleept. En uh, ik vind dat iedereen moet gaan kijken naar jouw... Uh, uh, naar jouw films en uh, naar de webserie zeker. Dus uh, daarom heb ik dit nummer voor jou uitgekozen. Ja, merci. En een ruis in de boom. En opeens dat gevoel weer, dat kan nog misschien. Oh meisjes en jongens, wat fietsen en rommel's met grote verlangen. en het hart op de tocht Nee, het is niet te laat. We zijn met de meesten die niets anders hoeven dan een. Zijn om. Ja, je hoorde, we beginnen pas van de dijk hier op NPO Radio 2. Je luistert nog steeds naar de nacht van de radio. En naast mij, uh, tegenover mij, zit nog steeds uh, Tessa Louise Poop. Um, wat gaan we van jou zien de komende tijd? Waar ben je mee bezig? Oh, wat een afschuwelijke vraag. Ja, ja want dan moet ik wel van uh, allerlei fantastische subsidie uh, afhankelijk zijn. Kijk, we doen gewoon een oproep. <laughs> Hoeveel geld heb je nodig? Beste filmfonds en NPO-fonds. <laughs> <laughs> um, nee, ik ja, ben niet alleen afhankelijk van subsidie. Uh, nou, ik ben onderdeel van een uh, schitterend uh, uh, bureau, namelijk Hassenza, hmm. Waar ik uh, ook een heleboel mooie commercials al heb mogen maken. Hmm. Waar ik me heel erg verheug op weer schitterende commercials te mogen maken. Dat wat een welkome afwisseling is van de, onder andere de verhalen van ja. de serie. Uh, en ik ben bezig met het ontwikkelen van allemaal langere projecten, langere films. Dus mm -hmm. ik hoop dat mijn volgende film uh, grote mensen lengte heeft. Dat mm -hmm. zou ik heel cool vinden. Ja, ja. Um... The Origin of Trouble is terug te vinden op npo.nl. Die kan je gewoon uh, kijken. En Echoes of IS is terug te vinden op. Zou je dat nog één keer willen herhalen? www.echoesofis.nl Ik sprak met Tessa Louise Boop hier op NPO Radio 1 in de Nacht van de Radio. Dankjewel dat je er was. Nou, merci dat ik mag komen. <laughs>